Het onderzoek richt zich verder op een imam die mogelijk ook in al is omgekomen. De burgemeester van Vilvoorde in België heeft bevestigd dat de imam daar vorig jaar enige tijd heeft gewoond. In New York wordt dit najaar een foto uit 1843 van oud-president John Quincy Adams geveild. Het is de oudste nog bestaande foto van een Amerikaanse president. Een eerdere is verloren gegaan. Adams was van 1825 tot 1829 de zesde president van de VS... Hij had in Leiden gestudeerd en sprak daardoor goed Nederlands. 14 jaar na zijn ambtstermijn liet hij zich fotograferen. Het gaat om een daguerro-type, een techniek waarbij het beeld rechtstreeks op een lichtgevoelige koperen plaat terechtkomt. De foto gaat in oktober onder de hamer. De verwachte opbrengst is een kwart miljoen dollar. PSV heeft ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. In Breda werd het 4-1 tegen NAC.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 De Sci Classics Hamburg is gewonnen door Elia Viviani. De Italiaanse sprinter van Team Sky versloeg de Fransman Arnaud Demar en Dylan Groenewegen. De tweede etappe van de Ronde van Spanje werd gewonnen door de Belg Yves Lampaard. Hij is ook de nieuwe leider in het klassement. Het weer op de meeste plaatsen is het zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. Ook morgen geregeld zon, maar ook wolkenvelden. En in het binnenland kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden.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 Waarschijnlijk ergens uit Korea vandaan. Die speelt dus viool. En het, het orkest is het Wutenbergisch Kammerorkester Heilbronn. En de dirigent daarvan is Ruben van Gazarian...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 Helemaal.